...van Kesteren met het NOS-journaal. In Haren bij Groningen is na blikseminslag brand uitgebroken... ...bij een woonboerderij. Daarbij raakte niemand gewond. Verwacht wordt dat de onweersbuien rond een uur of negen... ...via Noordoost-Groningen wegtrekken. Het KNMI heeft voor de provincie Overijssel code oranje ingetrokken. Die geldt nu alleen nog voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De schade lijkt beperkt te blijven... tot wat blikseminslagen, omgewaarde bomen en ondergelopen straten...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 Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. Hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer is vernomen van de 300 opvarenden. Die drie boten vertrokken ruim twee weken geleden vanuit Senegal, zo'n 1700 kilometer van Tenerife. De hulporganisaties zeggen dat de migranten vertrekken vanwege de instabiliteit in Senegal... en meldt dat families zeer ongerust zijn. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen op Silverstone. Het is de zesde overwinning op rij voor de regerend wereldkampioen. Kort na de start moest Verstappen de leiding in de race afstaan aan McLaren-coureur Lando Norris. Maar in de vijfde ronde wist hij de leiding terug te pakken. Norris is tweede geworden en zijn mede-Brit Lewis Hamilton finishte in zijn Mercedes als derde. De andere Nederlander in de Formule 1, Nick de Vries, is zeventiende geworden. Het weer, de hevige buien trekken in de loop van de avond dus naar het noordoosten. Komen de nacht klaart het op en dan is het grotendeels droog. Morgen blijft het droog en schijnt de zon bij een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1549. Mijn naam is Benno Eugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwe AIDS muziekprogramma. Journey of Life, dat is het uh, nieuwe album van Kerani. Ze buitengewoon actief uh, de laatste maanden. Het ene album en de singles uh, na het andere komt van Kerani. In het werkelijke leven heeft ze, heet ze Erika Kelen. Ze woont in het uh, plaatsje Stijn in Zuid-Limburg. heeft een eigen muziekstudio. En uh, een van onze, nou, misschien wel de beste New Age muziekartiesten van Nederland... Daarna krijgen we Elvin Footfalls van Diana Wheeler Dunn. Het is ook een nieuw album. Dan gaan we terug in de tijd. En dan komen we nog een Nederlandse tegen. Crystal Veraard met Lotus Dream. En uh, Erika en Christel, die, uh, ja, die kennen we elkaar. Dat komt eigenlijk door uh, Erika de Man. Uh, Arno, die uh, is ooit is een, uh, een technicus geweest bij de opname van een van Crystal. Haar albums. En uh, een paar jaar geleden hebben ze elkaar weer ontmoet. En dat was hartstikke leuk natuurlijk. Op de achtergrond hoor je Gio Ari, het, uh, het Zwitsers-Italiaans duo. En zij, dit was ongeveer hun laatste album, album Oceanic Breath. Breath. En uh, daar gaan we straks aan het eind van het uur weer uitgebreid luisteren peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden en ik wens je heel veel luisterplezier.